Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is aansluiten in de file voor vakantiegangers. Want het is druk op snelwegen naar Europese vakantiebestemmingen. Vooral op wegen naar het zuiden is het aansluiten en geduld hebben. Volgens de ANWB is het razend druk op enkele snelwegen in Oostenrijk en Zwitserland. Zoals op de A2 richting Italië. En ook op de Franse route du Soleil is het druk. Daar lopen vakantiegangers op sommige stukken dik twee uur vertraging op. Duitsland wil dit ook. Een soort NL-alert. De Duitsers hebben niet zo'n systeem vanwege de privacy. Maar door de watersnood willen ze nu toch een manier om beter te kunnen waarschuwen. In ons land is zo'n alert er al sinds 2012. Ook in Limburg kregen mensen een bericht toen daar het water gevaarlijk hoog stond. In Bergen op Zoom is gisteravond een man opgepakt nadat hij in de supermarkt iemand in zijn nek stak. De klant was zijn boodschap aan het afrekenen toen hij ineens iets in zijn nek voelde. Toen hij zich omdraaide zag hij een man wegrennen met een schroevendraaier in zijn hand. Hij is uiteindelijk opgepakt. En nu het water is gezakt blijft er op veel plekken troep achter langs de Uiterwaarden. Deze boswachter in Den bos komt van alles tegen. Een winkelwagentje, ik weet niet waar het vandaan komt. En een autoband, allerlei hout, hè, gebruikshout. Maar er zit ook plastic tussen, oude flessen, plastic flessen, kuipjes. Nou, allerlei rommel, veel organisch materiaal. Ja, en dit zijn dan typisch de plekken waar dat ophoopt. Dat is een afrasting. Mensen die in de rij staan om troepen in die uiterwaarden bij de Maas op te ruimen. moeten trouwens nog even geduld hebben, meldt de Gelderlander. Volgens Rijkswaterstaat is het nu nog te gevaarlijk omdat de boel nog nat is. en je zo tot aan je knieën kan wegzakken. Soms is er zelfs drijfzand. Dat is helemaal levensgevaarlijk, zegt Rijkswaterstaat. Het weer de nog wordt steeds bewolkter vandaag. Vanmiddag al kans op buien en onweer. Het is 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan best veel files. Vooral op de afsluitdijk heeft het verkeer in beide richtingen vertraging. En op de A9 wordt aan de weg gewerkt. En dat zorgt ook nu voor oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A4 richting Den Haag. Bij knooppunt De Nieuwe Meer zijn nog twee rijstroken dicht. En dat duurt waarschijnlijk tot half twee, verwacht Rijkswaterstaat. En je hebt daardoor een kwartier vertraging op de A10 Zuid bij Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer.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 Niet te meer.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 Een opname 1928 en zelf uh, moet ik eerlijk toegeven dat ik ook een beetje oud begin te worden. Nou ben ik nog uh, heel erg jong zoals de meeste mensen zeggen, maar tegenwoordig moet ik een bril op het neusje hebben... want uh, het lezen gaat niet zo goed, Veraf kijken gaat fantastisch. Vroeger toen ik jong was droeg ik ook een bril en toen uh, mijn ogen laten laseren. Helemaal fantastisch en tegenwoordig uh, de laatste paar weken moet ik echt een bril op om uh, teksten te lezen... Uh, zelfs op de mobiele telefoon kunnen we het niet meer lezen. Dus ja, de ouderdom slaat toch ook een beetje toe. CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Volgende lied is Naar de Bollen. Een lied uit 1936. Uitgevoerd en gecomponeerd door Louis Davids. Met de tekst van uh, Jacques van Tol. Het liedje bezinkt als jaarlijkse uitstapje naar de Bollevelden. En die mogen we niet missen. Bij Hillegom, dat gaat niet zonder ergernis. en andere leed passeert... Het contrast tussen het aanzien van de fraaie velden... die heerlijke bollen, die zie je maar één keer per jaar... en de wrijvingen die zich afspelen tussen de bollenvelden bezoekende gezinnen... gaf de tekst een zeker karakter. Het lied geldt als een van de bekendste nummers van Louis Davids. En volgens sommigen is het oudste Nederlandstalige bluesnummer... nou, u hoort hem nu, Louis Davids, met Naar de Bollen. Wanneer de bollen bloeien in hun wondertere kleuren...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 Maar Je sprakeloos geniet van die kleuren die je ziet naar de bollen, naar de heerlijke bollen, want die zie je maar eenmaal per jaar. Bij je dolen door de velden slaat, Marietje. Kreten, een slang hit me gebeten, ik ga aan het hoekje om. Ma zegt het is een fietsband, leg niet zo gemeen te janken, dat hij aan je vaart te danken, die wou toch naar Hillecholm. Ze peinst over een frontaanval, gevolgd door een tatouage, zegt iets van een flamage, zo een dikke dronkos. Pa zegt Alfred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 Je vrouw? Wou je iets vragen? Oh nee. Nee, je vrouw, nee. Is er iets niet in orde? Jij, ja, vrouw. Ik bedoel, nee, nee, je vrouw. Dag Emmy. Dag schat. Ik ben een beetje laat.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 Meneer de Bree uit wijk aan zee, brengt elke dag een grote zak tomaten voor me mee. Het is goed bedoeld in het algemeen, maar als ik hem zie komen dan roef ik al meteen. Laat u maar meneer, het hoeft niet meer. Kom als het even kan een andere keer. Keet vanavond liever is een appel of een peer. Laat u maar, laat u maar, laat u maar meneer.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 Laat u maar meneer en daarvoor muziek van Wim Sonneveld met Verliefd op juffrouw van Dam. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Nu voor u, het Lady Trio was het Nederlands muzikaal trio... dat ambassumentsmuziek bespeelde. Het kende een wisselende samenstelling. Het begon in 1947 en eindigde midden jaren 70. Grote hits waren onder andere Balen uit 1959. Beestjes uit 1960... 61, ik ben de kluts kwijt. 1968. Ajax, Ajax, Ajax is zo. En deze plaat haalde bijna de Nederlandse top 40. Met hoesontwerp van uh, Dirk Bruinkenstein. En 1971 hadden ze Ai, Ai, Ai. Die Cavallero. Een reclameplaatje uh, voor uh, sigarettenmerken. U raadt het al, hè. Maar ik heb een andere voor u uitgekozen. Het Lady Trio met als sterren flonkeren, flonkerend aan de hemel staan. Als sterren flonkerend aan de hemel Schijnt met gulle lach Is heel de natuur vindt het nachtelijke slechts liefde Hecht niemand op aarde Enige waarde aan De dag ziet slechts sterren Vroomkrant aan de hemel staan En hoe klinkt hetzelfde lied De dag verdwijnt, het zonnetje slapen gaat De stilte van de nacht verschijnt, een klokje weinig slaat Dan is weer het uur gekomen, de tijd om te liefde te dromen Dan wordt weer het lied van de sterren gehoord, een lied dat ons allen bekoort. Als terrenvlonkrant aan de hemel staan en het maandje schijnt met gulle lach. Is heel de natuur in het nachtelijke uur slechts liefde. Heeft niemand op aarde enige waarde aan. De dag. Men ziet slechts sterren vlonkrend aan de hemel staan. En overal klinkt hetzelfde lied. Ruiten als piekgaat. Eens in de week is de stoep het schoonste van heel de stad. Nergens vind je dan een kruimpje, of een stoppie, of een pluimpie Als je van de vloer wil eten, kun je dat. Eens per week dan is de wc op een paleisie. En de deurknop schittert dan in de gloed Waarom, waarom zul je vragen?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 Pas goed. Muziek van Wim Zonneveld. Samen met de Amsterdamse Lievertjes met de Lofriet op Adora. En daarvoor muziek van Mieke en Zomertijd. Nou ja, Zomertijd is het zeker. Hartstikke mooi weer. Is alleen, uh, ja, wie weet je niet of het gehoord hebt? Nou, waarschijnlijk wel als u het nieuws gevolgd heeft... wat er allemaal in Limburg aan de hand is... En aan de grens met Duitsland en uh, België. De Maas die is overgestroomd door al die regen die daar viel. En ja, er is een Giro-rekening geopend. Want ja, duizenden mensen die hun huizen moesten verlaten. Dus het is echt uh, een mega ramp. En ook wij uh, wensen al deze mensen heel veel sterkte in deze vreselijk nare tijd. Want ja, ook in Nederland uh, kunnen we last hebben van grote rampen. Dat heeft u nu gezien in uh, Limburg. Met al dat water van de Maas. Ze zijn nu druk bezig om alles op te ruimen. Zelfs het leger is eraan te pas gekomen. Die is ook druk aan het helpen. En uh, ja, voor u. blijft lekker hier in Zandvoort. Want uh, ja, ze hebben liever niet dat mensen komen kijken hoe het eruit ziet. Want ja, dat is alleen maar ergernis. hem Zandvoort, door met nog een plaatje van Louis Davids. Met de olieman heeft een fortje opgedaan. De olieman van het pleintje ging zijn radio verpanden. Hij was blasé van het goede en verbrak de banden.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 omdat de Malleisig vroeg of die misschien niet aan wou slaan. Een jongen uit de buurt riep met zijn petje op één oor. Dat ding het astma les, Zet er maar een bokkie voor. De olie man heeft. Dan stopt zijn vrouw de slinger onder bed. Duff, duff, duf. Va wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren. Maar riep doe eerst je recht de buren staan te loeren. Va vroeg beleefd maar kort of ze klak klakson niet wil roeren. Hij ging weer in de olie leggen met zijn goede goed. Het kroost verkoosde zich door aan de hendeltjes te knoeien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 Dit is de opoffering die een man zich getroost om genoegen te nemen met één vrouw. Maar wat gebeurt er als zelfs die ene vrouw er niet meer is? Dit is dezelfde stad, hetzelfde seizoen. De bomen worden groen, precies zoals toen. Maar waarom loop ik hier en wat moet ik doen? Wat moet ik doen? dezelfde straten door, maar waar moet ik heen? Waar moet ik heen zonder jou? Dezelfde bomen, dezelfde straten. Vlogs, right. no. Ik heb altijd zoveel ontvangen van kort draaien... dat het gewoon, uh, ja, het zijn allemaal heerlijke nummers. Dus uh, elke week uh, komen er een paar nummers van Wim Sonneveld voorbij. En zojuist hoor u, wat moet ik doen zonder jou? En de volgende dame is uh, Henriette Adriana Blok. Roepnaam Hetti, geboren in Arnhem op 6 januari 1920... en overleden in Amsterdam op 6 november 2012 was een Nederlandse cabaretier, actrice en zangeres die vooral bekend werd door haar rol als natuurlijk zuster Clivia... in de serie Ja, zuster, nee, zuster. Natuurlijk van Annie M.G. Smit. U hoort er nu Hetty Blok, samen met Leen Jongewaard... Carla Lip en Piet Hendricks met Hendrik Haan. Dag mevrouw Van Voort, hebt u het al gehoord? Nee. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. GELACH <laughs> uren, uren stond die open, heel de keuken is ondergelopen. Nou... Denk je toch eens even, het zeil was net gevreven. Dag mevrouw Van Doren, moet u toch eens horen. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan.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 Dus drie. Dag mevrouw Verkamp, weet u van de ramp? Nee. Hendrik Haan uit Kool aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. Het is niet waar. Zeven maanden stond hij open. Oh, heel de stad is ondergelopen. Oh, Denkt u toch eens even, niemand meer in leven. Allemaal zo. Kijk, wie komt daar aan? Hendrik Haan.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 hij zoekt onthoud proeven? Ja, maar dan moet ik jouw toverbal gelijk oversteken. Daar gaat hij. Hap, zei hij. Lekker, joh. Hij is nog niet groen. Even wachten. Ja, ja, hij is groen. Gelijk oversteken. Hap. Meneer, geef mij dat spekje van een half uur daar. Nee, meneer, die dikke. En daarachter weer, meneer, die dikke.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 Zoiets kun je niet meer doen voor je goede fatsoen. En wat zegt ons zoet hout van een cent? Je zou als een vreemde in het winkeltje staan, die teleurgesteld alles herkent.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 naar Zandvoort uit Zandvoort en alweer een plaat van Wim Sonneveld. Dit keer burgemeester Beekmanlaan. En daarvoor hoorde Wim Sonneveld met een cent. En de volgende dame is Jacoba Adriana, roepnaam Conny Hollestellen. En vooral bekend als het Conny van der Bosch, geboren in Den Haag... op 16 januari 1937 en overleden in Amsterdam... 7 april 2002 was een Nederlandse zangeres en ze zong een overwegend Nederlandstalig repertoire. En u hoort haar nu Conny van der Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je knoeit de as van je sigaar, nu voorgaan verder maar bij haar. Je vraagt me niet meer wat we eten. Ik kan van u af vergeten. Want jij het liefst s'avonds lust zelfs hoe je vroeger hebt gekust. Die s'avonds laat naar leugens zoekend voor me staat.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 Plaat mijn opa. En daarvoor hoor u nog Imka Marina met Viva en Spanje. Ja, vakanties is tegenwoordig een beetje minder. Hè? In verband met corona. Overal is het weer code rood. Zelfs Nederland is code rood. Dus uh, ja, laten we hopen dat we toch echt nou eens een keertje van het corona af kunnen komen. De laatste plaats is van Hermanus Christian Maria.